Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De vluchtelingenorganisatie van de VN heeft een luchtbrug geopend naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. Vandaag landde een toestel met 31 ton hulpgoederen voor de hongerende bevolking. De afgelopen maanden zijn zo'n 100.000 mensen naar de Somalische hoofdstad getrokken. Tot voor kort werd de hulpverlening tegengehouden door militant van Al-Shabaab. De islamitische beweging heeft zich zaterdag uit Mogadishu teruggetrokken... maar in sommige delen van de stad worden nog steeds militanten zien. In Londen is voor de derde dag op rij geweld uitgebroken tussen jongeren en de politie. In de wijk Hackney in noordoost londen gooiden tientallen jongeren met stenen naar agenten die daarop charges uitvoeren. Ook worden winkels geplunderd en is een politieauto verwoest. Volgens de politie zijn het vooral mensen die de onrust van de afgelopen dagen aangrijpen om te rellen. In Utrecht heeft de politie een man neergeschoten. Het gebeurde in een park in de wijk Overvecht. Volgens de politie bedreigde de man jongeren met een mes. Waarom is niet duidelijk? Toen agenten erbij kwamen voelden ze zich zo geïntimideerd dat ze de man in zijn been schoten. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Op de Europese beurzen is de vrees voor een zwarte maandag bewaarheid. Op de belangrijkste beurzen liepen de verliezen op tot boven de 4%. In Amsterdam sloot de AEX voor de elfde dag op rij lager, bijna 4,5%. Na de onrust over de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid en de staatsobligaties in Spanje en Italië was al gevreesd voor een slechte dag. In Landgraaf heeft een dief zichzelf per ongeluk verraden bij de politie. Hij had geprobeerd een vrouw te beroven bij een pinautomaat, maar de vrouw gaf het geld niet af. Een andere vrouw zag het gebeuren en liet de man struikelen. De dief was daar zo boos over dat hij aangifte wilde doen op het politiebureau in Landgraaf. Daar zaten toen net de twee vrouwen die ook aangifte kwamen doen. De man is gearresteerd. Het weer, buien in het noordelijk kustgebied een harde windkracht 7. Ook morgenochtend buien, in de middag iets droger en af en toe zon, bij zo'n 18 graden.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 your body then the liquid passing all Hey, you're so Goedenavond, goedenavond Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kronen CFM Ja, en we hebben een speciale gast uh, uitgenodigd Ja, gezellig Collega Luc Krom. Goedenavond Ook van CFM En uh, ik heb jou speciaal uitgenodigd, Luc Omdat jij uh, met name op de zondag uh, muziek uitzoekt Voor uh, het programma als Lena draait En dat, uh, ja, dat is mij opgevallen Dat jij als toch een relatief jonge jongen 45 Nou ja, ja, jong, jong bon Ja, bon jong bon ja, Ik heb heel eigenlijk dat je toch hele goede, in mijn ogen, muziek uitzoekt. Dankjewel Joop. Dankjewel. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Ja, ik, ik heb een speciale feeling met de jaren 60 en jaren zeventig muziek. Ja, waarschijnlijk voor mijn leeftijd zou je dat niet denken. Dat nee, bepaalt niet. Nee. Bouwjaar 1966. Maar goed, als je de jongste. Bouwjaar of geboorte? Uh, Geboren. Uh, <lacht> Net niet. Bouwjaar 65. <lacht> Moet je even terugrekenen. Okay, ja, nu, kan, nu ben ik daar goed in. <lacht> uh, nee, maar ik ben de jongste van, van vijf uh, kinderen. Ik heb nog ja. drie zusters en een uh, broer. Waarvan mijn oudste zus al in de 60 is. Dus ja, ja nee, dan, uh, als jij in de wieg ligt en je, je zus die staat te zwingen uh, in de pens en dergelijke. Ja, dan krijg je ja, ja, de dat dat mee. <lacht> Ja, ik herken dat. Want uh, ik heb zelf twee kinderen. Mijn, mijn ex-vrouw en ik hebben twee kinderen. En daar draaiden we altijd oude muziek mee. Ook in de, in de radio en op of in de auto. En op een gegeven moment konden zij letterlijk David, doosje Beakamik en Titch mee zingen. Oké, okay, nou, dat, is, dat is heel knap. En ik het ja, slechts goede ja, muziek. Ja, maar toch, toch het is, de muziek uit die tijd is ja. gewoon tijdloos. Heel ja. simpel. Ja. Nou, je je kan... is het is zover tijdloos. Het, het, het gaat terug naar een goede tijd waar goede muziek gemaakt ja, wordt, denk volgt. ik. Ja, klopt. Het, het lijkt wel op een ondier iedere iedere plaat in de nummer uit die uit die periode heeft een bepaalde ja, een verhaal of iets ja. dergelijks Het gaat ergens over, ja. laat ik het zo zeggen En dat, ja. dat spreekt me aan Goed, uh, we gaan uh, een x-aantal nummers die jij hebt meegenomen Gaan we draaien Dankjewel Een x-aantal nummers die ik zelf heb meegenomen uh, En wat gaan we het eerst doen? Ja, ik denk uh, Ik vond het wel leuk om te, te beginnen met The Web Dat is een Britse, Britse band Die kruising speelde tussen jazz en, uh, en rock Zonder dat je het echt jazz-rock kan noemen Wat in die tijd ja, gebruikelijk ja, ja, ja, ja. was De band is opgericht in 1966 Door Tony Edwards en John Eaton en het is uh, ja, vergelijkbaar met een beetje Bloodsweat and Tears en Chicago, maar dan dat in de jonge jaren Dat in, zeg jij hè, in de jonge jaren. Dat zeg jij. In Want de, de jonge heb, jaren. Natuurlijk heb ik even jouw playlist bekeken. <laughs> ja? Ja, ja. en ik ben zelf een hele grote fan van Bloodsweat and Tears, maar dat is gewoon pure jazz. Ja. echt hele goede goede muziek. Ja, en dan Chicago. Oh man, ik hou heel veel van. Kijk, de muziek, we een goede dus ik heb wel goed uitgezocht. Is echt wel. <laughs> Oké, okay. we gaan er nu even luisteren. En nu, wat gaan we daarna doen? Daarna. Ja, gaan we daarna Oh, gaan we daarna gelijk in, Ja, we gaan nog even ah, we gaan twee achter elkaar doen. Volgende, vorige week was ik ook in een radioprogramma dat ik met kon met begging en uh, toen zei jij van, nou, als jij bij mij uh, in de uitzending komt, dan moet je maar eens een keer de originele versie ja, nemen. Sterk, wat denk je? Ik heb een versie meegenomen wat niet de originele is. <laughs> <Dat laughs> maar, maar, maar wel uit 1968. Ja, Hij is toch dus, wel oud, hè? Hij is toch wel oud, maar we het, wel het wel is dus ook niet de originele versie. En ja, die horen we daarna. Maar het past wel in het format dat we hebben voor dit programma. Muziek dus tot en met 75 bij Golden C.F.M. luisteren nu nog steeds naar. We gaan uh, twee nummers uh, draaien die uh, Luc heeft uitgezocht. Look around me, you are there, everybody knows but you that I don't care, give us both a break, it's a big mistake, cause I've had enough of your love, maybe once I loved you but no more, I know that you still love me and that's for sure, by the way you a certain fact but silly girl you're bothering me now listen baby won't you leave me alone see you anymore the whole thing is really getting quite a bore your love is too strong it goes on and on you've got me out of my mind i'm crazy baby won't you leave me alone Doet ja, uh, je mij nou erbuiten? Nee, maar ik deed er mezelf naar buiten uh, Oh, dat maakt niet uit Geintjes <laughs> hey, um, um, We hebben nog steeds onze gast Luc, uh, Luc Rom Uiteraard um, uh, Een man die uh, uh, Begint een beetje ingeburgen te raken in Zandvoortsen. Zandvoortse Ja, uh, dat was wel de bedoeling ja. <laughs> ja. Je woont nu in Zandvoort met, met je leuke meisje Lenne ja, Een geweldige meid Al bijna twee jaar Trainer, ja. Maar je komt hier al langer, hè voetbal? Ik kom hier al vanaf begin jaren negentig uh, in het gloriejaren van uh, Z75, aangetrokken door de toen de tijd Gerard Nijkamp. Ik zwijmelde bij weg. Die mij heeft had, uh, op als je op Amateur niet wel erover mag praten, weggekocht had bij uh, SW Helfdor, waar ik toen in het eerste speelde. Ja. En, nou, nou, en ik me nog steeds nu bij SV Zandvoort. Je bent gewoon bijna Zandvoort te horen. Ja. Uh, geen echte natuurlijk. Nou, je geen echt nooit nooit worden, en ik gelukkig maar, ook niet. Nee, maar ik heb genoeg mensen inderdaad die ik ken en ja, wat vrienden zijn geworden en ja, ja. gebleven. En natuurlijk gewoon fantastisch om hier Okay. En die, die, die, die vrienden, hebben die ook een gevoel met, met de muziek die wij draaien, denk jij? Nou, ik ben bang dat ik daar toch wel een beetje in ben. Daarom ben ik blij dat ik ja tegen blijf. Ja. Ja. Ja, nou, daar ben, ben ik blij om. Want uh, omdat jij mij hebt genomen, ja, en dat is over... Kijk, het, het is een 4 cd box die ken ik toevallig ja, de top 100 van de 60s, um, ontzettend leuke muziek, echt waar alleen jij zegt al, ja, ik probeerde van het internet bepaalde dingen weg te halen uh, de gegevens weg te halen, en die klopte niet helemaal nee, ja. je hebt het over bol.com, de, de, de volgorde van, van, de, van de nummers ja, als je, ik heb uh, inderdaad mijn uiterste best gedaan om, om een playlist mee te nemen, die, uh, waar ook nummers op staan die niet meer helemaal grijs gedraaid zijn ja, zeggen, ja, ja, ja. Maar die bij sommige mensen toch wel de op heb ja, dat denk ik ook. Oh, die heb ik een tijd niet gehoord, ja. dat is extra leuk. Alleen dan ben je bezig en om naar iedere keer die cd boxen te voorschijn te toveren. Dus het is handig om de playlist op bol.com te kijken welke platen er en op die cd zijn. Niet? En er zijn er een paar bij die dus ergens anders staan. Maar ondertussen omdat... heb je ze wel gevonden, geloof ik. Ondertussen heb ik de cd-box net uit elkaar geschroefd, maar het is ongeveer om het toch voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. En het is aangepast dus dat Daan straks ook niet boze blikken van mij krijgt als er toevallig een Daan, de platen wordt staat. je kan alleen maar mij boos worden, anderen niet, denk ik Nee, want dan heb ik weer een bril vergeten. En nu ben ik weer de ver verkeerde playlist opgestuurd. Ja, maar ik moet je wel eerlijk zeggen: het, zijn dus, het is een 4CD-box inderdaad. Ja. Maar er zijn zoveel goede nummers ja, op. Je ja, kan, nou, het zou bijna een avondfilmprogramma kunnen zijn. zomaar. Ik, ik denk zomaar. dat je er gewoon een paar uur mee kan draaien. Want ja, een 4CD-box bestaat behoorlijk wat muziek. Hoor. Ja, ik denk nou, dat het, is, het is niet van de sixie top 100 is. Dus dat mag geen nummer op ja, okay. goed. We gaan het uh, volgende nummer voor u uh, spelen: dat is uh, weer van mijn uh, CD. Die ik meegenomen heb. En daarna gaan we nog even twee nummers van jou eraan vastplakken. Waar ja, zijn dat? Nou, de nummers uh, die ik heb, is. Uh, I just dropped in. To see what condition my condition is in, van Kenny Rogers and The First Edition. Kenny Rogers, mensen uh, wel bekend als waarschijnlijk de uh, duet, de Dolly Parton, Island in the stream. Nou, kunnen we en, we ook nog een paar Van de Gambler maar. bijvoorbeeld. <laughs> en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar ja, eigenlijk wist ik ook niet dat hij dus in, in, in de jaren 60 al uh, in 1968 dit nummer. Uh, Kenny Rogers bekend. in de First Edition. Ja. ja, ja, was bekend. Ik heb hem altijd al uitgevonden, maar nu nee, blijkt hij wel goed. <laughs> <op. laughs> en daarna hebben we een, een beetje een. een ja, een nummer die eigenlijk ook voor die tijd uh, geldt. was, ja. Stijl, ja. Maar waar er meerdere nummers over geschreven was. Denk aan, aan, aan uh, uh, White Rabbit van Jefferson Airplane met Grace Slick. Die stijl, ja. Ja, die staan, maar ook over hetzelfde, hallucinerende ja. middelen. Waar je gaat ah, lekker uit, van, uit, de de in We hebben het over Maar we hebben het nu over: de, inderdaad, over The Move. Ja. Met I Can Hear the Grass Grow. En ja. Die, die, bij The Move, dat speelde... Uh, kwam bij Jeff Lynn. Ja. Nou, Javelin is bij, bij sommige mensen, en zeker bij Jopie, zo'n instemmend ja, te ja, knikken. Een van mijn favorieten hoor, ja, ja, echt waar. Dat was later de Je kan van... geen fouten maken op dit moment. <laughs> Oké, okay. was later een van de medeoprichters van Electric Light Orchestra. Ja. Nou, die, die Electric Light Orchestra ja. is in de jaren zeventig gewoon toonaangevend ja, ja, geweest. Zeker, zeker, zeker, zeker. Goed, maar we gaan eerst een nummer van, uh, van mijn uh, cd draaien. En dat is uh, een nummer van Bob Dylan. Een hit uit 19... Mm, hits... Bijna eens, denk ik. Uit uh, 1966, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. MUZIEK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 Is natuurlijk de Move, met onder andere Jeflin, die later aan de wieg stond van uh, ILO die Electric Light Orchestra We praten nog steeds met uh, Lucrom, onze gast van vanavond die uh, met name uit de jaren 60 een heleboel mooie muziek heeft meegenomen en ik ben eigenlijk min of meer een beetje onthans, want ik... Uh, ik heb helemaal mooie, mooie muziek, 20 nummers. En ik heb geen idee wat de volgende is. Hoe gaan het in ieder geval draaien? Nou, ik, uh, verras me maar. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar het zijn, neem het, van mij aan, het zijn goede nummers, absoluut. O goed, ja. uh, na, na dat nummer dat dan van, van die CD afkomt die ik heb meegenomen, gaan we toch weer naar Luc toe. Luc, uh, je hebt uh, onder andere de zombies. Ja, de zombies. Zeg maar. Ja een geweldige geweldige band. Engelse band ontstond als een soort van grap in de begin jaren 60. Maar uh, er was een, een lokale talent show. Zeggen, en, en, daar gescouwd, en daar werden ze gescout. En daar werden ze gescout, ja. En ja, toen, toen is het eigenlijk begonnen. Maar het heeft helaas niet lang bestaan, want ze maakten hele leuke muziek. Hele leuke muziek. In 1967 zijn ze weer uit elkaar gegaan. Ja, gingen, dus ja. Natuurlijk. Ja, Andere natuurlijk. Maar ja, aange... kijk, wie, wie zijn niet in de jaren te daar gaan? De Beatles hebben 69 niet eens gehaald. Nee. Kom. Nou, dat bedoel ik. Ja, <laughs> dat is de grootste band... Niet in mijn ogen, maar het segment die er is geweest. Ja, het is toch heel gek. Want je ziet in, in die in die jaren zijn er echt zoveel bandjes opgericht, maar ja. ook weer ten onder gaan. gegaan, maar misschien ook. Maar vond... toch een heleboel van die van die van die artiesten die zijn we hebben weer onderdag gevonden in andere bands, uh, andere samenstellingen. Ja. En dat is ook wel een bepaalde charme die dat heeft in die tijd. Ja, uh, ja, je know-how meenemen en weer opnieuw ja, en eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja, ja, ja, ja. En dat is het mooie. Inderdaad. Als je de cream neemt, uh, drie geweldige spelers en die zijn laat. Na, daar, die naartoe gegaan, daar naartoe, zus naartoe gegaan. Allemaal weer een andere wegen gevonden. En uiteindelijk zijn ze allemaal op een pookjes terechtgekomen. Want die jongens die ja. hebben kapitaal kapitaal niet met, met een heleboel goede nummers. Dat zat er dus in eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar jammer dan vind ik dat bijvoorbeeld de Green niet meer bestaat. En dat is uh, Ginger Baker bijvoorbeeld. Ja. En uh, hoe heet ons? Engelse gitarist... Uh, zo slecht in namen, jongen. dat ben je allemaal gek van. Niets niet door te vertellen, luisteraars. Goed. Ja, ik kan je ook niet aanvullen in namen. Nee, nee, dat maakt niet uit. Maar goed, uh, uh, uh, uh, dat zijn mensen die stonden die aan de basis van, van, van wat toen de tijd de muziek was. En die zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Uh, tweede nummer van jou. Ja, uh, daar staan namen ja, bij. Ja, ja, ja, ja. Kijk, die namen ik ken heb... ik aan zich wel, maar niet de achternamen en de oorspronkelijke namen. Jij ja, had het in het begin over dat uh, ik uitgenodigd was omdat uh, Lena ja. nog wel eens mij uitnodigde ja. om de muziek te laten verzorgen tijdens Zonder Kennenbaland. Ja. En eigenlijk had ik uh, Davy, Dozy, Davy, Die, Dozy Bicky, Nick en Titch. D. had ik eigenlijk allebei bij zitten eigenlijk alleen maar om haar te laten struiken. <laughs> En ik moet zeggen, het ging steeds beter. En ik ga er nu zelf ook over strijken hoor. Maar ja, Davie, Dave D., Dozy, Vicky, Mick, Mick en Tish zijn eigenlijk David Harmon. Dat is Dave D. Trevor Davis, dat is Dozie. John Diamond, dat is Bicky. Michael Wilson, dat is Mick. En Ian Amy, dat is Stitch. Ja. Hey, ik, ik, heb, ik ken die groep ontzettend goed. Ik, ik heb een paar albums van ze. Maar ik heb nog nooit die achternamen en oorspronkelijke namen gezien. Ik, ik ben blij dat je het gedaan hebt. Ja, lukt, graag, je wel. Wel graag gedaan. Ja. Het zal een beetje speurwerk geweest zijn. Nou, we nou, dat, dat, het goed kunnen vinden. Dat viel, me, dat viel me mee. Maar ik was zelf ook gewoon heel nieuwsgierig: van ja, wie zit er daarna achter? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen allemaal echt zo. Maar ook ook niet ook niet een groep die lang heeft bestaan helaas. Nee, ook een ook een korte. Een maar een korte hele mooie muziek gemaakt hè? Ja, de ja, Legend of Xa doen bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld ook, een, ook een heel mooi nul. Een een titelsong ja. van een film toen de tijd. Xainer ja, Doe heten die ook. Kot. En het was mooi, mooi was in Duitsland waren ze op een gegeven moment waren ze populairder dan de Beatles. Ja, nee, nee. Ja inderdaad, het is ook wel een groot land en Ja, ja Beatles... maar niet zo vooruitstrevend toen de tijd Als nee. bijvoorbeeld Nederland was Want Nederland stond toen echt aan de top van de wereld Wat herkennen en herkennen van goede ja, muziek was Klopt Goed, we gaan luisteren in ieder geval naar nummer drie van de, de cd Die ik heb meegenomen Ik ben uitermate benieuwd Ik ben ook benieuwd hè. En daarna gaan we luisteren naar uh, uh, Time of the season Daddy, he rich. is he rich like me? Has he taken, Has he taken any, time any, time any time to show? ik weet niet wat er aan de hand is hier hoor in oh, dat is die die ik het dak wel. gaat eraf hier hoor ik zie het weten. Ja, het is ook geweldige muziek natuurlijk. Dave <laughs> Dozy, Bicky Mick en En Bandit was dat. Bandit, ja. Ja. Ja. En goed, uh, we hebben niet zo gek heel lang meer. Dus we gaan niet al te lang klitsen. Want uh, we gaan uh, zometeen weer naar een surprise. Oh, de vorige surprise was trouwens God Only Knows van de Beach Boys. Dat hebben ja. we uiteraard ja, uh, meegekregen. En uh, zometeen komt er weer een surprise. Ga weer? Oh, je gaat het hier blazen. Ik heb geen flauw idee wat er komt. <laughs> Echt niet. Daar nou, nou, nou, ben, ben jij, jij het? Nou, ik weet het, maar ik vertel het niet. Ah, ja, weet het allemaal. Ah. Niet, dat is dat wel dat wel dat niet. Dat echt dat niet. Maar goed, daarna gaan we weer twee nummers van Lucra draaien. Onze gast die regelmatig op de zondagmiddag muziek verzorgd heeft voor zijn vriendin, als zij hier de Kennemerland gebeuren presenteert. ja zeker. Ja, en niet te vergeten natuurlijk iedere eerste Ma vrijdag van, van de maand van 8 Maar dat doe je samen met Willem uh, de de van Denzen Ja, klopt. Toch is, toch is dat heel leuk. Sport, ja. Zeker als de Kom gasten ook wakker worden. Voor dat ik kan ik me we verslapen. Ja, dat was uh, improviseren, maar dat maakt niet duur. Dat maakt het ook juist leuk. Ja, maar ik heb maar, gehoord uh, dat je de verkeerde dingen vertelt verteld. had <lacht> je, me maar goed wakker maken. Heb ik de verkeerde van dingen verteld? Ja, ho, uh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ik was erbij. We hebben je zes keer lopen bellen. Zes keer lopen bellen? Ja. Dan vind je niks meer te Lopen, zitten. lopen. <lacht> dus we gaan naar gaan de association zometeen, volgens mij. Ja, de association. Een surprise. Windy. Ja. Windy. Geweldig nummer. Everyone knows it's windy. Yes. En vroeger dacht ik dat het over Wendy ging, maar dat is windy nee, het is windy Ja, ja ja, ja, ja. Leuke muziek ook. Eh, ja, Wist je trouwens dat de association eigenlijk een andere naam zou krijgen? Geen flauw idee. Ze zouden eigenlijk de aristocrats. De aristocrats Aristocrats. Aristocrats moet ik zeggen. Maar, de vrouw van de oprichter, die, die uh, wilde de tekenis van het woord opzoeken. En die kwam in het woordenboek ook bij de A tegen. De association. En dat vond ze eigenlijk wel mooi. Ja, dat denk ik wel. Dus veel. ze zeggen, van, nou, weet je wat, ja. we doen de association. na vrouw kwam de broek uit. na, na vrouwen op, moet je altijd op, luisteren. Ja, dus het ja. werd oh, Oh, de Association. Oh, oh. Uh, niet altijd natuurlijk. Maar goed, Association werd toen geboren. Ja. Hele leuke muziek gemaakt ook. En dan uh, gaan we naar een, een van mijn favoriete nummers uit die tijd: uh, Paper Sun van Traffic. Nou, die gaan we dus niet te doen. Want dus, in... die kon ik dus niet vinden als een van mijn playlists. die oh. oh, kon ik niet zo snel terugvinden. Wat gaan we dan doen? Uh, me uh, me we gaan ben me Shape Me doen van American Breed. Ah, nou, is ook niks mis mee. Mij. Nee, dat is ook goed. Nou, goed. Dus we gaan uh, eerst naar verrassing luisteren. We gaan naar de verrassing. En dan. Uh... Wendy van Association en Bent Shape Me van die American break yeah. gekozen door Lucrom en, en, en volgens uh, mij zit uh, jouw meisje nu te luisteren Lena klopt dat is goed, wel tenminste ja. ik hoop dat het goed met haar gaat gaat helemaal goed en de groeten Lena in ieder geval Lena is trouwens onze, nog steeds onze programmaleidster. Ja. En die zal er helaas aan uh, het einde van de zomer mee moeten gaan stoppen. Naar 1 november of zo. Oh, dat ja. is ongeveer 20. Ja. Okay. Maar het heeft met de pettige gebeurtenissen. Jawel, ja. helemaal, goed. Dus, uh, ja. Ja. helemaal goed. Goed, uh, dit was de natuurlijk Association. We gaan uh, nog proberen twee nummers eruit te trappen. En dat is in ieder geval het uh, volgende nummer van uh, mijn CD. De vorige was uh, trouwens uh, Jimi Hendrix met Foxy Lady. En daartussen hadden we nog een verrassingsnummer. De Marbles? Ja, dat was ook <laughs> de marbles met Only ja, One Woman. Dat was niet geannonceerd En daarna gaan we nog proberen een gedeelte van deze Pully Spencer van David McWilliams te draaien. Ook een nummer van Luc. Luc, hartelijk dank dat je bent geweest. Graag, graag. Ik ik het ontzettend heren. leuk. Ja, ik vond het ook ontzettend ja. leuk. En dan moeten we moeten het gewoon een keertje herhalen. Graag. Dankjewel. Ik haal hoog. En uh, graag tot de volgende keer. Daar laat me horen. En dan gaan we eruit. Over twee weken weer een live programma. En dan hebben we een heel speciale weer. Een special van Golden ZFM op ZFM. settle down Bring your friends and we're local in the town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 Fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare. You played a lost hard one. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in If You walk too far along the street. We're only rats.